Dilke straat met het NOS-journaal. Nederland is begin IS. Dat zei minister Timmermans in een debat in de Tweede Kamer. Voorwaarde is wel dat de internationale coalitie onder leiding van Amerika... met een strategie komt die door Nederland kan worden ondersteund. Er moet verder worden gekeken dan alleen naar de korte termijn. Voor het eerst in jaren wordt de ozonlaag om de aarde dikker in plaats van dunner. Dat zeggen onderzoekers van de VN. De ozonlaag houdt er voor de mens schadelijke UV-straling van de zon tegen... die huidkanker kan veroorzaken. Het herstel is volgens de VN het gevolg van de afspraken die er in de jaren 80 zijn gemaakt... over het terugdringen van de uitstoot van schadelijke gassen. Het blijft een nek aan nek race tussen de voor- en tegenstanders van een onafhankelijk Schotland... In een nieuwe opiniepeiling staan de tegenstanders weer op voorsprong. Sinds afgelopen weekend leken de voorstemmers aan een opmars bezig. Britse politici doen er alles aan om de schotter van te overtuigen dat ze beter af zijn in het Verenigd Koninkrijk. De brand in de Amers centrale in Geertruidenberg is onder controle. De brandweer heeft rond half acht het zijn brandmeester gegeven. De brand in de centrale van energiebedrijf Essent brak uit na een ontploffing. Politie en OM onderzoeken de oorzaak.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 Het weer. Vannacht drijven er nog wat wolkenvelden over. In het oosten kan wat nevel ontstaan. Het koelt af tot 11 graden. Morgen vanuit het noordoosten zonnig en temperaturen rond de 20 graden. Ook vrijdag en in het weekend veel zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1018 uur 2 hier op CFM Zandvoort. Gaan we gaan weer beginnen met een nieuwe cd voor dit programma. Komt van de, de artiesten Iotronica en de cd heet Off Moon and Stars. Ik wens je heel veel luisterplezier voor Peaceful Radio Show 1018. Uh, heeft natuurlijk ook een website, peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Het je zo the world